Aan tafel heb ik Maxime. En die komt ons vertellen over de DJ School voor kids en volwassenen. Klopt, goedemorgen. Goedemorgen. En je bent ervaren, want ik heb begrepen dat jij ook draait. Ja, klopt. Ik had vannacht ja. nog een gezellige boeking. Je had vannacht een gezellige ja. boeking. Is het laat geworden? Uh, half vijf. Oh, nou, luisteraars, het valt mee hoor. En, uh, kun... Maar ik ben fit, ben fit. Kijk eens, ik kan het nog niet zien op de radio, dus dat scheelt. Uh, vertel, wat is de DJ School voor kids en volwassenen? Um, ik ben nu zelf al... Uh, 14 jaar een DJ, en uh, nou ja, corona kwam natuurlijk, ja. dus uh, veel van mijn boekingen vielen weg. En ik vond het altijd wel leuk. Ik had wel eens een workshopje gegeven aan kids met uh, DJ'en en, en uh, ja, een beetje de basis, zeg maar. En kids reageerden daar echt super leuk op, en heel enthousiast. En eigenlijk zat ik een beetje tijdens corona te denken: Nou, wat ja, wat vind ik nou echt leuk om te doen en waarom ga ik niet gewoon in? DJ-school voor kinderen beginnen. En volwassenen, maar voornamelijk kinderen. En eigenlijk in januari uh, ben ik er toch maar begonnen. En ja, superleuk. Ja, je bent in januari begonnen. Het ja. is dus maar heel kort. Drie ja. maanden ongeveer. Ja. En uh, wat moet ik me nou voorstellen bij een DJ-school? Zijn het allemaal schoolbankjes waar de kinderen leren van... dit knopje A, knopje B? En... Nee, nee. Het is, uh, ik uh, geef les of privéles of per twee kids. Okay. Dus ik heb één DJ-set... En uh, dan geef ik les, 45 minuutjes. En dan uh, leg ik echt de basis zeg maar uit van het mixen. En uh, ja, kids doen het zo leuk. Ja. ja. En ze zijn ook handig met techniek, heb ik begrepen. Ja, ja, het is natuurlijk veel... Uh, iedereen kijkt naar alle techniek wat het tegenwoordig is. Ja. Ja, dus nee, ik moet eerlijk zeggen, ze vangen het best wel snel op. Dus dat is echt wel heel, uh, heel gaaf om te zien. Ja, als je dan naar een, een club gaat, dan moet je 18 zijn om binnen te komen. Ja, dat um, is iets ho anders. Hoe zijn bij jou op uh, de DJ school? Van 7 tot 18 jaar, de kids. Oké. Okay. Ja. En heb je dan ook uh, in al die leeftijdscategorieën mensen die komen uh, als student? Of zitten ze met name in de jongere groepen? Of? Um, ik heb, even kijken. Uh, 7, 9... 10? 19? dertien, veertien. Het is wel heel wisselend. Het is ja. echt heel leuk om te zien ook. Ja, en, en ja. nou ben jij een vrouwelijke dj. Ja. En Er zijn wel wat meer vrouwelijke dj's... maar toch uh, wordt het podium overheerst nog steeds door uh, mannelijke dj's. Ja, klopt. Uh, merk je dat bij jouw uh, school ook, dat er meer jongens willen... of zijn, is dat juist eigenlijk daar minder bij de jongere mensen? Nee, ja, ja. Wel meer jongens dan meisjes, ja. Toch ik heb wel uh, één meisje. Twee meisjes zelfs. Ja, twee meisjes. En die vinden het ook echt leuk om te doen. En uh, ik zei ook, weet je, iedereen uh, kan dit doen. Ja. Zolang je iets leuk vindt om te doen, moet je het gewoon doen. Ja. ja en dat doen die kids ook. ja. We halen zij, want een, een DJ, één ding is natuurlijk het techniek. Ja. Ze kunnen draaien en mixen en dat soort dingen. Uh, maar je moet ook natuurlijk uh, kennis hebben van muziek en uh, soorten muziek. Nou, ze kennen wel veel muziek hoor. Ja? Ja, ja ze hebben natuurlijk veel allemaal wel een telefoon. Dus uh, de luister, uh, ja YouTube en Spotify en TikTok natuurlijk voornamelijk. Ja. Die liedjes, ze kennen echt wel veel liedjes. Ja. ja, maar betekent dat dan ook dat ze bijna allemaal een beetje dezelfde soort muziek uh, draaien als DJ? Of uh, valt het mee? Uh, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Want de ene vindt het Latin House wat leuker. De andere vindt Techno wat leuker. De andere is meer van de top 40. Dus dat, uh, ja, die combinatie is er wel, zeg maar. Ja. Qua genre met muziek bij de kids. Ja, want veel mensen natuurlijk altijd denken... dat alle, alle jongens zijn hetzelfde zijn. En ze luisteren allemaal naar hetzelfde. Ze kijken naar hetzelfde. Nee, nee, nee. Dat heb ik nu al... Ik dacht dat eerst ook inderdaad. Ja. Maar nee, ja, het is wel... Uh, het verschil is er wel. En als je nou naar de DJ school gaat... hoe vaak uh, uh, kan je dan komen? Of moet je dan komen? Is het één keer in de maand, één keer in de, Eén week? Keer in de week? Eén keer in de week. keer in de week? Ja. Ik en... geef drie dagen les. Maandag, uh, dinsdag en donderdag... En, en hoe lang duurt uh, zo'n cursus? Ik bedoel niet de les 45 minuten, maar uh, een cursus duurt vijf weken of tien weken of een... uh, Nou, je kan een beetje zelf kiezen, zeg maar. Ik heb dan zo'n vijf rittenkaart of tien rittenkaart. En ja, dit, je leert het natuurlijk niet in, in een maand tijd, nee. zeg maar. Dus uh, ja, een jaar. Het maakt niet uit hoe lang, wanneer zij uh, er klaar voor zijn, uh, dan. Uh... Ja. Of klaar mee zijn. Ja, of klaar mee zijn inderdaad, als dus het zat zijn. Ja, nou, maar het is, het is toch ook leuk als je een, als een hobby hebt... dat je dit ja. goed wil doen. Maar dat je zegt, nou ja, ik vind het nu wel leuk geweest. Ik, ik ga de, niet iedereen hoeft per se een DJ te worden. Als nee, klopt. Ja, je kan, ja, ik doe het nog steeds. Uh, het is mijn hobby nog steeds eigenlijk. Ja, maar ja. niet jouw baan. Nee. Ja, de DJ school nu wel natuurlijk. Maar draai heb ik altijd als hobby gezien, nooit als werk. Ja. ja. Oh, dus, is, dus je hebt van je hobby toen ook je werk kunnen maken. Ja, ja. Dat is wel heel erg ja, leuk. Ja, het is wel een droom, ja. Ja, en is is niet een leuk idee om af en toe bij de radio... gezellig een, uh, ja, een showtje te komen geven. Ik vind geven. het leuk. Ik heb, wel, het is al, ik heb al een keertje hier gedraaid. Dat was echt heel leuk. Ja? Ja, op een vrijdag. Oh, dat is natuurlijk wel dus, uh, Nee hoor, ik kom nog wel een keertje. Ja, vind ik leuk. Ja, misschien ja. een praktijkles met de, met de kids. Ja, ja, nou ja, ik zeg doen. Ja, nou, ik hoop Gezellig. dat je van de redactie... Leuke uh, uh, uitnodiging. Ja, ik hoop dat je nog meeluistert, want de uitnodiging staat nu vast. Ja. <laughs> er komt hier, uh, de DJ School komt een leuke uitzending uh, verzorgen... voor jong en oud met uh, jonge, enthousiaste DJ's. Ja, dus... nou, ik vind het een top idee, hoor. Ja. Ik zeg, we doen het. Nou, het is wel weer <laughs> helemaal spontaan ontstaan. Uh, je, je vertelt dat het, uh, je doet het thuis, de resten, denk ik? Nee, nee, ik uh, geef op uh, in een uh, klaslokaal op de Duinroos, in Zandvoort Noord op school... Oké. Okay. Daar heb ik een ruimte na school. En uh, daar uh, kan ik terecht. En is het dan ook dat het dan, uh, uh, na schooltijd is? dat ja. niet de helft school dansend door de, ja. de school loop? Ja. ja, nee, het is inderdaad na school. Ja, en dan nu ben ik ook bezig met workshops op scholen te geven. Dus dat is ook wel heel leuk. Ik ben ja. nu uh, begonnen op de Duinroos. En volgende week begin ik op de Hannyschaft ook met de DJ-workshops uh, voor de scholen, zeg maar. Ja, Oh, heel bijzonder. Ja. Um, en dan heb ik natuurlijk ook nog een andere vraag. Uh, stel je voor dat mensen zeggen, nou wat leuk. We, de, of een luisteraar zegt, dat is iets voor mijn kleinkind of mijn kind. Uh, om mee te doen aan, uh, naar de DJ school, om daar naartoe te gaan. Uh, wat kost zoiets ongeveer? Of hoe kunnen mensen dan informatie komen? Op de website staat alle informatie. Op de website, maar ja. die staat hier niet bij. Dus die ga je mij vast kunnen vertellen. www.djschoolbeachatthebeach.nl of op Facebook, social media. Hetzelfde? Ja, ja. Instagram. Oké, okay, dan herhaal nog een keer, want iedereen kan niet zo snel schrijven. Pak uw pen en papier, kunt u nu gaan opschrijven voor uw kind of kleinkind over de DJ-school. DJ-school beach.nl. Beach DJ-school beach.nl. Beach yes. Oké, en daar kan je je opgeven om meer informatie te vinden. En dan kan je een vijf rittenkaart, tien rittenkaart kopen. Je kan er ook twee jaar naartoe. Ja, maakt allemaal niet uit. Het is ontzettend gezellig. En wie weet kan uw kind of kleinkind dan ook gezellig meedoen... aan de speciale uitzending die we bij Zetterhem hebben ingepland spontaan. Heb jij nog iets toe te voegen? Heb ik iets vergeten te vragen? nee. Helemaal gezellig dit. Ik vond het het leuk. Dank voor jullie uitnodiging. Nou, hartstikke fijn dat je hier was. En uh, tot snel. <laughs> en tot snel, ja. Met een uh, eigen team.